1 uur, Lieslotte Thomas met het NOS-journaal. In New York heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Palestina de status toegekend van staat die geen lid is. 138 van de 193 bij de Verenigde Naties aangesloten landen stemden volgens verwachting in met de Palestijnse aanvraag. Palestijnse president Abbas zei voor de stemming... in een toespraak voor de Algemene Vergadering... dat het de laatste kans is voor een twee-staten-oplossing. Hij vroeg de VN-vergadering het geboortecertificaat... van Palestina af te geven. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu... gaf meteen na Abbas toespraak een verklaring uit... waarin zijn woorden werden betiteld als vijandig en giftig. Negen landen stemden tegen de resolutie. 41 landen onthielden zich van stemming, waaronder Nederland.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Met naast me ook in de tweede uur Wim Lerenveld van de Access to Medicine Index. Een, uh, een uh, kleine organisatie. Ik blijf het zeggen, Wim, het spijt me voor je. Maar een relatief kleine organisatie uit Haarlem. Die uh, met hun. Uh, hun, hun, hun hitlijst, zeg maar, hun lijst van farmaceutische bedrijven. En dan moet je echt denken aan de 20 aller, aller, allergrootste ter wereld. Uh, laat zien welke bedrijven zich het meest inspannen... voor uh, het toegankelijk maken van medicijnen in, uh, in arme landen. Um, dat doen ze op een hele slimme manier. Waar gaat het uiteindelijk om? Vijf miljard mensen in de wereld hebben toegang tot uh, medicijnen... en twee miljard niet. In dit uur van Kazeloenen wil ik ook heel graag praten met jou... met de luisteraar, thuis in de auto, waar je ook bent. En de vraag is dan... Um, ja, oplossingen eigenlijk voor dat probleem. Die 2 miljard die nu uh, er niet bij kunnen, die er geen geld voor hebben... of waar geen medicijnen beschikbaar voor zijn. Op wat voor manier is dat te doorbreken? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. Gratis en voor niks. Wim Bleerveld, we hadden het over um, in het eerste uur over de moeite die je gedaan hebt... om um, daar te komen waar je nu bent. Namelijk een index voor de derde keer. Eens in de twee jaar verschijnt die. Um, en nu is het een, uh, heeft het impact... Er wordt naar je geluisterd. De farmaceutische industrie maakt zich er zorgen we erover. willen gaan goed scoren op jullie lijst. Hoe vaak heb jij je hoofd gestoten de afgelopen jaren? Afgelopen jaar in, in, niet meer. Dat viel wel erg mee. Maar in de afgelopen periode om, die, om te bereiken dat die index er nu is... Ja, heel vaak. Uh, heel erg vaak, dat bedoel je. Ja, maar echt, echt uh, uh, kolossaal en gigantisch. Nou ja, iedere, uh, laten we zeggen, in, in de aanloop naar de... Naar de Index, zoals ik die in 2008 uh, in de Financial Times kreeg. waren er in iedere week wel, uh, waren er wel een paar momenten. een aantal momenten dat ik dacht: hier moet ik zo snel mogelijk mee stoppen. Want dit wordt niks, dit is trekken aan een doodpaard. Uiteindelijk is uh, Bill Gates op de wagen gesprongen, zal ik maar zeggen. Hoe verliepen de eerste contacten met de, de Gates Foundation? Niet zo best. Ik was op hun uit. Ik, wilde, ik dacht, uh, zij hebben uh, wel degelijk kijk op deze zaken. Uh, de, de Gates is niet alleen geld, maar is in deze wereld ook know-how. Echt know-how, zakelijkheid. En uh, je zag ze op een aantal congressen uh, rondlopen. Dus ik had wel snel contact en ik probeerde mijn idee uh, uit te leggen aan hun. Maar hoe krijg je contact? Ik bedoel, uh, Je kan niet op zeggen, opbellen en zeggen, hallo, hi, my name is Wim Leerfeld, I'm from Haarlem. And I like to talk to you. Ja. Nou, je, je, kan, je kan daarmee beginnen. Dan, dat gaat het misschien niet meteen lukken. Maar uh, je kan, op congressen kom je uh, mensen van de Gates Foundation tegen. En ik had mijn zinnen op hun gezet. Daar is geen twijfel over. En hoe, hoe dan ook lukte het mij om een ontbijtsessie te regelen... in Seattle bij de Gates Foundation. En daar zat uh, Bill zelf bij of niet? Nee, ik heb zijn vrouw Melinda uh, gezien. Maar dat was een delegatie... Uh, die mij ontving, omdat ze geïnteresseerd waren. Althans, uh, het interessant vonden wat ik te melden had, blijkbaar. En daar zat je met, met uh, natte handen van het zweet? Of, of nee, ik heb wel, uh, voordat ik daar binnenkwam... nog even gauw in een drukkertje in Seattle's kaartjes laten drukken. Want uh, ik had wel een goed idee, maar geen organisatie. <laughs> dus, uh, omdat ik dacht, ja, ik kan niet binnenkomen zonder visitekaartje. Maar uh, dat herinner ik me nog. Maar, maar je was één man met een idee? Ja. Ik heb wel een collega... Geen backup, geen organisatie? Nee, niets. nou toen had ik uh, inmiddels had ik, uh, uh, uh, voor dit idee uh, de steun gekregen van een aantal wat geld, wat centjes, van een aantal Nederlandse NGO's. Geen big niet groot geld. Maar net voldoende om je eigen om te, reizen, te betalen. En om, uh, om de kosten te betalen die met dat reizen en lobbyen uh, gemoeid waren. Daar sta je dan, één man met een idee. Uh, en dan mag je aan het opbijt aanschuiven met de mensen van de uh, Gates Foundation. Ja, kijk, op zich is het als je over dat ijs vliegt... dat die lange vlucht maakt van Amsterdam naar Seattle... over dat ijs vliegt op kosten met een goed idee. IJs is Noordpool. Ja, de Noordpool, ja. ja? Nou ja, de Noordpool, ja, die is in ieder geval daar, daar Groenland. Laat ik het dan zo zeggen. Wit. Uh, ik had in ieder geval eerder, in New York had ik wel gehad, maar in Seattle was ik nooit geweest. En dan moet je over een flink stuk ijs. Uh, dan voel je op zich wel, uh, dan, uh, dat je bereikt hebt dat je daar komt. Dan denk je, nou, dat, ik kan iets, dat, dat lukt mij in ieder geval. Zo so far, zo so goed. Ja. Maar ik werd er uh, vrij snel of vrij snel. Ik heb een goed ontbijt gehad, uh, maar het uh, tweede kop koffie moest ik ergens anders halen. Ja, je moest weg. Nou, dat wil ik niet zeggen. Ze vonden het interessant. Ze respecteerden mij met mijn idee, maar ze gingen niet mee. En dat is natuurlijk wel de bedoeling als ik een partij als Bill Gates... Maar daar werd de plek mij... ook een oordeel geveld. Nou, zij, uh, zij uh, vonden het niet indrukwekkend genoeg... dat ik met een aantal Nederlandse NGO's uh, in mijn, uh, laten we zeggen, uh, als bagage... dat ik daarmee, dat, dat vonden ze, uh, ze vonden dat uh, te linker soep misschien. Uh, ik had een goed idee. Waar ik ging deelde... het mis in jouw verhaal? Nou, men, men, men schatte in dat als ik van een... Uh, uh, Nederlandse stichtingen geld zou krijgen, dat de zakenwereld daar geen respect voor zou hebben. En zij zeiden: moet je luisteren, je zal, uh, wie, wie welke bedrijven hebben al gezegd dat ze meedoen, uh, daar kon ik niet echt uh, meteen op antwoorden dat ik een lijstje van bedrijven had. Dus, uh, Het waren juist de Nederlandse hulporganisaties. Die, die mij uh, steunden. Dat was op zich al ongelooflijk goed, en ook van die organisatie, dat ze in mij uh, wat geld wilden stoppen. Maar dan de filantropische tak van de oprichter van Microsoft, denkt dan oeps, foute bedoeling. Ja, in ieder geval, die, die, die partij zei niet van, uh, dat gaat het worden. Dus uh, ik herinner me dat ik dus door Seattle, jeb, Seattle liep, met een zekere teleurstelling. Ik had een collega toen, of een collega, ik kon iemand uh, voor een paar dagen per week uh, betalen van dat geld. Uh, en die kon wel niet mee, dat, dat kon ik me niet permitteren naar Seattle. Maar ik zei, uh, nou ja, weet je, dit, dit is niet gelukt. En toen kon ik weer terug. Ja, maar en hoe is het uiteindelijk <laughs> verder gegaan met... Nou, de... ik ben via New York, want ik, uh, ik moest langs uh, onder andere het grootste bedrijf ter wereld. Dat dacht ik, dat doe ik wel even, Pfizer. Ik ben langs Pfizer gereisd. Maar Tingdong Dong voordeur? Nou, 42nd Street, dus achtste etage. Een schitterende uh, locatie natuurlijk. Maar daar werd ik ontvangen uh, door een, uh, vijf collega's. Oh, uiteindelijk, uh, vijf uh, mensen van dat bedrijf. En... Uh, uh, ja, ik, toen heb ik mijn ideeën uitgelegd. Maar die zaten er ook niet op te wachten. En eigenlijk, uh, ik, het, Nederlandse, uh, het Nederlandse bedrijf Vice had georganiseerd dat ik die afspraak krijg. En dat wil ik zeggen. Er zijn in die bedrijven allerlei mensen die willen je graag helpen. Maar ja, er zitten ook mensen die zeggen, nou, dit is niks. Dus de ene, de groep van Vice, zei, dit, dit kan wat zijn. Maar de andere zei, ja, wij gaan nu toevallig over we vinden het niks. Die mensen werken er nu niet meer. Ik kan je zeggen, wat is met die vijf verder gegaan? Die werken er niet meer. En het waren wel, wel de bepalers toen daar? Dat waren de bepalers bij Veitzen. Maar bij Veitzen is er een omslag geweest. En ik denk dat die index daar mede uh, oorzaak. Uh, en dat weet ik ook van de World Health Organization. Veitzen heeft gewoon gezegd. Niet meedoen aan die index. Nadat die gepubliceerd was in de Financial Times in, in 2008. Is een doodlopende weg. Dat gaan we niet doen. Wij gaan meedoen. En Veitzen heeft op een bepaald moment gebeld. Uh, en die hebben gezegd. Jongens uh, kunnen we eens met jullie praten. En ik hoorde al van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève... dat Pfizer uh, die was daar, uh, was daar in gesprek was geraakt. En die zeiden, hoe kunnen wij snel, als wij volgend jaar wel onze gegevens aanleveren... hoe kunnen wij snel plaatsen omhoog? Uh, wat voor praktijken zullen wij dan uh, ons aan moeten conformeren? En de WHO kwam dus weer bij ons en die zei, jongens, die index, dat is hem volgens ons. Uh, ze staan er als niet zo heel best, beste, zie ik op elf. Nou ja, ze zijn, uh, als, ik, als ik zeg, zij zijn. Vorige keer stonden ze ook op elf. En als het grootste bedrijf ter wereld meegaat met het veld. Want we, al die bedrijven, die zijn toch beter geworden. Die hebben hun, hun zaken beter aangeleverd. Er is wel degelijk ontwikkeling. Gelukkig melden de kranten dat nu allemaal. Ook internationaal. Die bedrijven zijn in beweging. Misschien omdat het ook een markt is. Maar dus als Pfizer nu uh, meegaat met die markt, dan vind ik dat toch wel mooi. Ik was misschien Pfizer ook niet. Ik was nog bang. Dat, ze, dat is niet goed. Ik wil dat, een, dat Amerikaanse bedrijf, het grote Amerikaanse bedrijf zou mooi zijn als die meedoet met de ontwikkeling. En dat, dat kan je in ieder geval zeggen. Wim Lerenveld van Access to Medicine Index is ook twee uur in de kaasloener te gast. Ik, uh, we gaan even muziek van je draaien. Maar ik wil even één uh, mailtje voorlezen en jouw reactie erop. Uh, Wendy Duchenne, die schrijft het volgende. Wat een inspirerende man, Wim Lerenveld mag je in je zak steken, veel bewondering voor zijn doorzettingsvermogen. Ik heb het begin gemist en heb nog geen antwoord op de vraag die gesteld is. Ik vraag me met name het volgende af. Van veel artsen die in Afrika hebben gewerkt, weet ik dat de therapietrouw een groot probleem ja. is. Afhankelijk van de cultuur hebben ze te maken met bijgeloof, medicijnmannen, et cetera. Ik ga dus een stap verder. Het verkrijgen van de medicijnen is stap één, maar de patiënt motiveren. Om er voor aids vaak veel pillen in te nemen volgens voorschrift is de volgende noodzakelijke stap. Het lijkt me dat lokale getrainde mensen de patiënt hierbij zouden moeten begeleiden. Ja. Dit is inderdaad uh, uh, het probleem. Ik ben uh, eigenlijk ook wel blij met deze vraag. Omdat uh, bijvoorbeeld uh, als die mensen een uh, infectie hebben... en ze krijgen een antibioticum... en ze voelen zich beter na een paar keer slikken... dan denken ze, oh, dat gaat goed. En als dan uh, toevallig hun kind ook uh, iets uh, verschijnselen vertoont van een uh, infectie... dan kunnen ze de rest van, dat, uh, van wat ze voorgeschreven kregen of wat ze dan hebben, aan dat kind geven. En dan denken ze dat dat uh, lukt. Wat er dan gebeurt vervolgens, is dat... Uh, daar wordt resistentie op gebouwd. Want je moet, hè, zoals je weet, je kuurtje afmaken. Maar dat weten ze daar dan niet. En je hebt de poppen aan het dansen. En dus die mevrouw die dat zegt, uh, die... Is dat Wendy, trouwens? Dat Zei je net? Uh, uh, ja, Wendy, ja. Die ja. heeft gelijk. Uh, de, gewoon met gewoon trainen kom je een heel eind. En ik moet je zeggen, als wendy nog even terugkijkt naar het journaal van vanavond... het 8 uur journaal van... wat is het vandaag? Uh, 29. 29, gisteren, sorry. Van gisterenavond. Als je even kijkt naar het journaal van gisterenavond... het 8 uur journaal, het laatste stuk... dan laten ze zien wat een eenvoudige training... van, van uh, mensen die kinderen ter wereld brengen... wat dat aan levensbesparingen oplevert. Het is een ongelooflijk mooi gebracht door de NOS... We gaan even de muziek van, van jou luisteren, dat heb je zelf meegenomen, Alicia Keys. Um, Empire State of Mind heet het liedje, speciale reden voor. New York hè? Uh, New York heeft voor mij uh, een ongelooflijk belangrijke, uh, ik, ik ben dus naar New York gegaan met niks, maar uiteindelijk heeft New York mij ook gebracht dat die index er is. So... Such a melting pot On the corner selling rock Preachers pray to God Naast mij Wim Lerenveld van Access to Medicine Index. Die ook hier is om uh, met de luisteraars te praten. Want de vraag is namelijk die 2 miljard mensen... die nu nog geen toegang krijgen of hebben tot uh, medicijnen. Uh, wat voor oplossingen zijn daarvoor te bedenken? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Albert, nacht. Dag, ik spreek met Albert van Kou uit Zandvoort. Je mag het zeggen, Albert. Um, ik dacht uh, aan um, de inzet van social media... Um, uh, je zou bijvoorbeeld aan kunnen denken om uh, uh, credits te kopen uh, dat je uh, aan je account uh, aan je Facebook account een hoeveelheid uh, uh, medicijnen zou kunnen toevoegen dat, uh, de, dat kopen van die medicijnen kun je dan uh, uh, delen met je, met je, uh, met je vrienden mensen waar je bij aan gekoppeld bent en die zou je dan aan, aan, zelfstandig aan projecten kunnen geven waar je dan ook weer meer van kan lezen op dat, op dat medium. En ook dat weggeven van, van die credits zou je dan weer kunnen delen met je, met je, met je netwerk. Ja, zeg ik, wat je voorstelt is een hele intelligente en moderne variant van collecteren, zeg ik het dan goed? Ja, en dan ga je dus geen geld kopen, want geld maakt het allemaal wel heel expliciet van hoeveel je koopt en hoeveel je weggeeft. Maar de, als je dat dus, uh, doet uh, op het niveau van medicijnen tegen rivierblindheid bijvoorbeeld, dan, uh, um, ja, dan, dan kan iedereen uh, naar zijn eigen beurs iets, iets, iets doen. Ja, en iets, je bouwt uh, iets een tegoedje doen. op met medicijnen bijvoorbeeld tegen rivierblindheid en dat tegoed kan je dan wegschenken aan een organisatie of een individu. Nou, ik, ik, ik dacht meer aan, een, bijvoorbeeld, als je de, de behoefte aan medicijnen van een compleet dorp, als je dat in kaart brengt, dan, dan zou je in plaats van, van uh, uh, nu, nu, nu uh, uh, uh, sturen mensen een like, zeg maar, als ze een project fantastisch vinden, maar de, daar heeft niemand iets aan, maar dan zou je bijvoorbeeld de behoefte aan medicijnen kunnen aftellen, en, uh, en uh, uh, uh, ja, dus ze zien dat je echt iets bijdraagt aan de oplossing van een probleem ja. op een bepaalde plek. Wim Lerenveld, wat vind je van het idee? Ja, uh, uh, ik ben natuurlijk geen expert in hoe, hoe, hoe die farmaceuten daar precies uh, te werk gaan. Maar ik, denk dat, uh, ik hoop dat er ook farmaceuten nu luisteren. En dat zou ik mooi... Ik ben daarvan overtuigd. Dus laat die zich maar even melden. Want ik ben wel in geïnteresseerd in wat zij ervan vinden. Ja, de farmaceuten, wat zij ervan ja. vinden. Maar het idee op zich, wat Albert uh, uh, vertelt... Interessant. Ik, ik sta er toch van te kijken. En dat leer ik van... Uh, mijn vrouw eigenlijk. Ik ben zelf niet zo goed in, uh, in uh, de sociale media. En zelfs vandaag nog heb ik me laten onderrichten door uh, Simone... die misschien nog wel eventjes meeluistert vandaag, nu. Maar uh, uh, ik, ik ga het eens met haar bespreken. Misschien dat ze nog luistert. Misschien dat, ze, dat Simone eigenlijk zin heeft om nog even in te bellen. Dat weet ik niet. Maar zij heeft ze kan ook beter luisteren dan ik. Maar ik vind het, ik vind het ingewikkeld, omdat dat... Uh, uh, maar het idee is op zich niet zo heel niks, ingewikkeld. Niet Want zo... Albert zegt van eigenlijk moet je gewoon zelf een soort tegoed soort op kunnen bouwen. op je, bij je Facebook of andere plekken. Nou, die techniek doet er in feite helemaal niet toe. Maar het principe is helder. En dat moet je kunnen weggeven aan een dorp of een, aan een organisatie. Ja. ja, nou is het zo. Denk erom dat weggeven. is niet langer termijn. He, dus uh, je wil dat die mensen, uh, als ze nu iets. Uh, dat ze die mensen beschikken over. op het moment dat zij het nodig hebben. Dus het mag niet ophouden. Albert? Heb je daar een idee voor, Albert? Ja, ik denk uh, dat de, de behoefte van een bepaald dorp aan medicijnen. Uh, uh, ja, zal uh, elke maand terugkomen. En waarschijnlijk, als die ziektes minder voorkomen. dat er ook minder behoefte aan die medicijnen is. En uh, dat, dat de verhalen ook minder schrijnend worden van een bepaald dorp. waardoor de mensen uh, uh, zich eerder geroepen voelen of. Uh, uh, het prettiger vinden om, uh, om het aan een ander project te geven... waar wie meer behoefte is, waar, waar problemen groter zijn. Uh... Misschien is het ook interessant als er nog mensen uh, luisteren... die ook in die landen uh, goed uh, weten uh, wat de situatie is van die dorpen. Want daar heb ik geen voorstel. Ik heb verstand van farmaceuten en hoe ik die tot beter gedrag kan helpen. Maar ik word zeer geholpen door allerlei experts. Misschien dat dat ook nog... Uh... Mogelijk is dat iemand daar uh, iemand anders nog op kan reageren. Oké. Okay. Um, en we gaan zelf ook een beetje reclame maken voor jouw idee, Albert. Zoals je het hier bij ons ook doet. Want uh, ja. het, is, het is interessant genoeg. Dank daarvoor. Oké, okay, graag gedaan. En veel succes. Dank je wel. 0800 1121. Jouw oplossingen voor de 2, miljoen mensen, 2, sorry, 2 miljard mensen die geen toegang tot medicijnen hebben. De heer Van Leest, nacht. Ja, goedenacht met Van Leest. -prichter. Ja, ik had eigenlijk een, uh, naar een opmerking, een vraag en een opmerking... Mm -hmm. um, Nee, ik, vind, ik, vind dat, ik, vind, ik vind dat landen eigenlijk in principe zelf ook verantwoordelijk zijn... voor, uh, voor, medisch, uh, voor voorziening van medicijnen aan, aan, aan hun burgers. Nou, neem dan bijvoorbeeld een land als uh, Angola nu in, in Afrika. Dat mm -hmm. land is eigenlijk in, in korte tijd heel nou, rijk geworden, wil ik niet zeggen... maar heeft miljarden aan uh, ontvangsten van de olie-export. Dus dan, na, dan vraag ik eigenlijk me af van... Uh, is die regering van Angola nu in staat, bereid, om medicijnen beschikbaar te stellen voor, het, voor, voor, voor die, die arme mensen die ergens zijn? Dat is eigenlijk een vraag. en Een andere een opmerking is wat breder. Ik denk dat die mensen die geen toegang hebben tot medicijnen, dat die ook geen toegang hebben tot schoon drinkwater, tot voldoende voedsel, riolering, etc. Dus ik denk dat ja. Pu puur, puur dus de medicijnen eruit te nemen. Ik denk dat dat, ja... Wat, wat is nou belangrijk? Schoon dus drinkwater, voedsel of medicijnen? Bim meneer Veld reageren? Ja, het probleem is natuurlijk, uh, natuurlijk wel een stukje groter. Het, inderdaad, het is, het is niet alleen medicijnen. Het is, het is uh, uh, waar je komt, of het in India is of, of, of Bangladesh... of dat je in Afrika zit, elk land is anders. Het is alleen zo dat... In bepaalde situaties zijn er voor bepaalde ziektes geen medicijnen. En daar hebben de, ten eerste de regeringen de grootste verantwoordelijkheid. Maar daar kunnen die bedrijven een rol spelen. En ik wil alleen, wat ik wil doen, is dat je die bedrijven niet kan zeggen... Euh, nou, het is aan de regeringen, die bedrijven spe, hebben een rol. Die kunnen daar wat mee doen, die kunnen die... die Medicijnen uh, beginnen nu met dat research naar die medicijnen. En als ze dat doen, dan meet dat. Wordt door ons gemeten. En dan kunnen ze later met die regering onderhandelen. Maar de, de, de rol. De, natuurlijk hebben die landen een rol. Maar het is een rol die gezamenlijk genomen moet worden. Het kan nooit kan iemand alleen. Het is gewoon samenwerking wat hiermee gestimuleerd wordt. Want kijk, op het moment dat die de rol van de farmaceuten duidelijk wordt gemaakt in zo'n index... oké, okay. de volgende zet is aan die regeringen. Maar op zich, uh, uh, wat de heer Van Lees zegt... kijk, sommige van die Afrikaanse landen die hebben groeicijfers... waar wij uh, jaloers ja. op zouden zijn. Ja. Um, dus die landen kunnen zelf ook heel veel. Ja. ja, dat klopt inderdaad. Dat is ook heel belangrijk. En daar, ik, ik, zeg, ik, ik weet niet wat meneer Van Lees precies bedoelt... maar ik wil natuurlijk niet, wij willen natuurlijk niet dat, dat de, de farmaceutische industrie... alle ellende... Uh, eventjes, dat we er zeggen, nou die gaat alle ellende even oplossen. Zo zit het natuurlijk niet. wie heer Van Leest? Nou ja, goed. Uh, goed ik, ik, kijk, ik, ik, ik, daar ben ik het wel mee eens natuurlijk. Maar nogmaals, wat, wat ik heb gezegd, als die mensen ge ge geen to toegang hebben tot schoon drinkwater, ja, dan is de kraan open. Ja. Om, ze, om, ze, om, ze, om ze dan medicijnen te geven voor, voor, ja, voor allerlei ziektes die ze hebben. Maar ja, als dan die basisvoorwaarden niet is voldaan, ja. dan helpt het eigenlijk niet zo erg. Nee. Nou, dan, nou, dus ik denk, ja, ja, je, je, je, je, je moet altijd kijken naar een soort integrale oplossing. Ja. Dus, en uiteraard, die, ja, die farmaceutische industrie, uiteraard, heel belangrijk, heel zinvol. Maar nogmaals, ook met uh, dat je naar die andere zaken kijkt. Ja, helemaal Kijk, laat ik het volgende zeggen. De, als er geen schoon drinkwater is, hè, dan moet dat opgelost worden. Nou, daar heb je mensen voor nodig. Maar als die mensen ziek zijn, dan kom je natuurlijk ook niet verder. Dus met andere woorden, gezondheid is het meest elementaire... waar we verantwoordelijkheid met z'n allen moeten nemen... dat we dat daar krijgen. En vanaf, met, met gezonde mensen kan je werken om een in economie op te bouwen... en ook om schoon drinkwater bij wijze van spreken te regelen. Het, het, het klinkt misschien raar, maar gezondheid is bazaal. En daar spelen die farmaceuten een rol. Die zijn, dat zie je in groeiende mate, bereid hun rol te nemen. Maar moeten dat wel degelijk in samenwerking doen. En, en uh, met, met uh, andere partijen. De heer Van Lees, dank u wel. Ja, goed. Graag. Dank voor het reageren. Goed, nou en nog, dank u wel. Een prettige nacht nog. De 2 miljard mensen die geen toegang hebben tot medicijnen. Dat is het onderwerp waar we in de tweede uur van Kaasloenen over praten. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Um, Wim, als je naar, naar de, de, de, jouw strijd kijkt van uh, de afgelopen jaren... wat heeft je dit op het persoonlijke vlak gebracht? Uh, ja, Frank, ik... Uh, heel veel... Uh, heel veel waarde. Als ik... Uh, Vandaag naar de televisie kijken. Sorry, gisteren. Het, is, uh, het zijn voor mij gekke dagen. En hele lange dagen. Uh, het is, geloof ik, al voorbij ene. Ja, het is ja, <laughs> uh, ja. half twee alweer. Ja, uh, dus, uh, uh, maar als ik dus naar de televisie kijk. en ik heb uh, uh, uh, uh, gezien wat er in India gebeurt. en daar hebben wij vanuit ons team invloed op gehad. althans, wij hebben invloed dat die bedrijven daarvoor gewaardeerd worden. en dat dat zich voortzet. Ik dat even, daar man en paard. Het, het journaal in. is in India gaan kijken, zuigelingensterfte werd daar bestreden, uh, uh, betaald door de farmaceutische industrie die hun verantwoordelijkheid namen. Juist. Nou, mijn, de mensen die uh, uh, met mij werken uh, uh, in, in, bij de Access to Medicine Foundation in Haarlem, maar ook uh, Simone en Boudewijn, mijn vrouw en kind, wij hebben voor de tv gezeten en we hadden moeite om onze ogen droog te houden. En dat is een moment, is eigenlijk om niet te vergeten, dat mijn zoon opeens zegt van. Nou, god, pap, jij staat altijd in die cijfertjes. Je bent altijd met die lijstjes en die cijfertjes. Maar nu zie ik opeens wat je doet, waar je invloed op hebt. En dat, nou, dat was ja, een van de mooiste momenten van de afgelopen jaren, laat ik dat zeggen. Ja, want die farmaceuten die blijken zich dus wel degelijk te inspire, geïnspireerd te voelen door wat jullie doen en hun plaats op die ranking. Ja, ik wil niet meteen, meteen dat die relatie meteen daar leggen. Uh, maar de NOSC heeft dat heel subtiel gedaan. Uh, uh, die bedrijven willen wel degelijk ook wat wij willen. Er zijn partijen in die bedrijven en de grote bazen. die beslissen op een bepaald moment. Nou ja, weet je, India en China zijn goede markten. laat ik maar dat doen. Wat, wat wat die mensen van mij willen, want dat kan me wel eens goed uitkomen. Dus het is een combinatie inderdaad van zakelijkheid en sociale ja, verantwoordelijkheid die samenkomen in die index. En dat is wat wij stimuleren. En ik denk dat we daar uh, ja, uh, ongelooflijk de spijker op zijn kop geslagen hebben. 0800 1121. En daar belde ook uh, Jeroen. Goedendag, Jeroen. Uh, Goedendag, met Jeroen Tax. Hallo. Hoi. Uh, ja, ik bedacht mij toen ik het verhaal hoorde dat het misschien wel heel mooi zou kunnen zijn... als die 2 miljard mensen die het betreft ook deel van de oplossing zouden kunnen uitmaken. En uh, dat er een win-win situatie zou kunnen ontstaan... wanneer uh, bijvoorbeeld de farmaceutische industrie investeert in het opleiden van mensen ter plaatse. En uh, dat een deel van de productie bijvoorbeeld uh, overgeheveld zou kunnen worden naar dat soort landen. Arbeid is daar tenslotte uh, goedkoper... Dus het zou misschien win win situatie kunnen zijn in dat opzicht. Plus dat uh, die mensen dan meer kennis krijgen van de medicijnen en het medicijngebruik. En uh, ja, dat die kennis zich ook eerder daar binnen die landen zelf zal verspreiden. En dat mensen zich uh, misschien trotser voelen en daar eerder toe over gaan. Om, uh, ja, omdat ze dan uiteindelijk ook uh, voor een deel zichzelf helpen. Wim, de landen zelf erbij betrekken. Helemaal waar. Helemaal, uh, ik zou zeggen helemaal in de roos. Dat is precies ook wat wij meten. Of, zij, of die farmaceuten bereid zijn om hun kennis te delen. Want weet je, het is niet de bedoeling dat wij die farmaceuten zeggen... Uh, breng die medicijnen daar naartoe. Nee, uh, zorg dat die landen zelf... en die, men, die mensen willen ook respect, respectvol gewoon zichzelf ontwikkelen... zorg dat zij er zelf voor kunnen zorgen. Zorg dat ze ervoor kunnen zorgen. En daar zijn die farmaceuten toe bereid. Die zijn bereid, maar die zijn ook zo groot. En die hebben natuurlijk uh, ja, een, een, een voorsprong van 15 jaar. Die zijn bereid om know-how daar te brengen. En dat is wat, precies wat wij meten. Zijn ze bereid hun fabrieken ook daar te zetten. Maar er wordt economisch hier ook wel eens uh, er wordt daar tegengas gegeven. Want wij willen graag zelf uh, arbeidsplaatsen natuurlijk uh, vullen. Maar uh, je ziet dat die bedrijven in groeiende mate... en dat komt ook door lage lonenlanden... Uh, maar feit is dat, dat uh, bedrijven daartoe bereid zijn. En uh, steeds meer uh, gebeurt dat ook. En het is, sterker nog, het is dus goed voor hun plek op de lijst. Juist, ja. ja. En dat werkt ook. Jeroen? Ja, duidelijk. Er wordt dus al aan gewerkt. Lijkt ja, me mooi. Als je het in detail wil zien, moet je naar de website even gaan. Uh, www.atmindex.org En dan kun je zien uh, capacity building. En daarin uh, is onder andere... Uh, en, en het rapport wat we uitgebracht hebben, daar staat in detail wat voor zaken wij dan precies willen. En ik zeg niet wij, dat is wat de wereld uh, in, in, in een soort uh, overeenstemming uh, uh, gevonden, uh, wat de wereld vindt, wat we van die bedrijven moeten willen. En wij meten dat. Ja, nou, het mooie is volgens mij dat je niet alleen uh, qua medicijn gebruikt, dan uh, uh, zeg maar de mensen helpt. Maar ook nog eens een keer qua, uh, ja, dat er meer arbeidsplaatsen daar juist komen... en mensen meer uh, financiën hebben en meer kennis. En, ja. de nee, maar de, en, en die willen, dat willen die bedrijven ook wel. Want die willen het liefste dat die economieën volwaardig uh, worden... waardoor, zij gewoon, ja, waardoor de, de, de, de wereld gewoon groter wordt, de markt ook groter wordt. Ja. Het is een win-win situatie, ja, ik daar ik ben ik reeds. Ik ja. Ja. Jeroen, als ik, uh, uh, uh, heb je het eerste uur gehoord overigens? Uh, nee, daar heb ik helaas gemist. Okay, ik wel, heb wat... het laatste kwartier ervan gehoord. Het laatste kwartier. Nou goed, wat, wat er gebeurt is dat, dat de Access to Medicine Index uh, uh, eigenlijk een hele slimme manier blijkt om uh, de, de, de farmaceutische bedrijven, maar echt dan de hele, hele, hele grote farmaceuten, om die uh, dingen te laten doen waar ze tot voor kort helemaal geen zin in hadden. Als ik zeg dat ik dat geniaal vind, wat zeg jij dan? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Ja. En uh, misschien is het uh, ook nogal uit te breiden. Niet alleen op het medicijngebied, maar ook op het andere gebied. Dus misschien moeten er wel meer indexen komen. Nou, Kijk, en daar raak je een heel interessant punt. Als jij ophangt en ik ga je bedanken, dan gaan we daar even op door. Want dat is inderdaad een heel interessant punt, Wim. Want uh, uh, het houdt niet op, hè, hier. Nou, Frank, en het is de manier. Ik, ik ben blij met deze laatste opmerking. Want daar uh, uh, kan ik mooi iets op, uh, iets op kwijt. Wat is er namelijk aan de hand? Uh, als dit werkt... En het is natuurlijk heeft te maken met het feit dat, er, dat het positief is. Het is we, zitten die, we zitten niet uh, te kijken wat ze allemaal fout doen. Maar er is blijkbaar iets positiefs aan de hand. En veel positiefs aan de hand. En dat is te melden. En die positieve manier, als je die indexeert, dan heb je een mechanisme in handen waar die bedrijven zeggen. Nou ja, ik word. In ieder geval, gereed op wat ik goed doe. Het is eigenlijk gewoon belonen werk beter dan straffen, toch? Daar ben ik zeker van overtuigd. En die, uh, laten we zeggen, ik heb toch het gevoel dat ik dat mee al uh, ga geven aan een stuk van de wereld. Uh, ik noem Bill Gates. Uh, laat ik eerst mijn eigen vrouw, Simone, noemen talentenportfolio. Dat is de, keer, dat is de laatste keer nu. Ja, <laughs> laatste keer. Het talentenportfolio is er gestart ook omdat ze zag van dat positief stimuleren van in het onderwijs... leraren meer op het puntje van een stoel brengt. Nou... Dan nou ga ik naar Bill Gates. Toen deze index gepubliceerd werd in 2008... schreef hij een artikel in, of kreeg hij een interview... maar hij kreeg een interview wanneer hij niet meer wil... maar met uh, uh, Time Magazine. En daarin schreef hij, gewoon zonder dat ik het wist... ik heb die index daar gezien, de Access to Medicine Index. En dat is eigenlijk een ongelooflijk mooi mechanisme... en dat wil ik wel eens proberen... of dat op de voedselsector ook van toepassing is. En dan gaan we, Unilever, Danone... Nestlé, die worden volgens dezelfde methodiek. En dat komt in januari uit. Worden die geraid? Maar dat doe jij? Dat is jouw nee, organisatie. of nee, is een nieuwe organisatie. Die, uh, wij waren te klein uh, in Haarlem. Dat, dat konden we echt niet. En, maar Bill Gates. Ze heeft wel gevraagd of jullie het wilden. Nee, ik, ze heeft wel gezegd. Want ze hebben, uh, ik ben erbij betrokken geraakt. Want ik ben uh, vele malen naar heb ik moeten afreizen om te leren daar hun, hoe dat precies moet. En uh, die zijn uh, nu als de dood dat het niet goed gaat, maar die, die komen dus in januari uit. Een organisatie samen met de Welcome Trust, de Gates Foundation en Game die doen dat nu. En dat is uh, ja, maar langs een beetje dezelfde lijn ook. Precies hetzelfde. Sterker nog, ze hebben recent gevraagd of ze onze website mogen kopiëren. Dus zij kopiëren dit model. En daardoor zijn we uh, zelfs bezig. Het ministerie van buitenlandse zaken is bezig om dit model weer verder te, uit te breiden. En het ministerie van Landbouw trouwens. Naar de zadenwereld. Dus met andere zaden. Die, die, die landen hebben zaad nodig om, om goede uh, akkers, uh, om goed, goed graan te krijgen. Nou, dat, dat, dat is lastig. Maar ja, die grote bedrijven hebben een rol. De Monsanto's van deze wereld. Uh, wat heb je nog meer? Uh, de, grote zadenfabrikanten. de grote zadenfabrikanten die zijn er, die hebben daar een rol te spelen. Nou, wat doen ze? Gaan ze eens langs een lijstje. Uh, Ga eens een lijstje maken met hoe goed ze zijn of hoe slecht. Maar als het dan gaat even om, om de voedingsindustrie. Hè? Want uh, je zegt Gatesy wil dat dan. Uh, jij komt uit de zakenwereld. Uh, je had een eigen zaak. Uh, baal je dan toch ook niet een heel klein beetje... dat, uh, dat niet binnen ja. jouw organisatie of een, een, een aftakking daarvan... Uh, een... bij jou terecht gekomen? Nou, Frank, dat is nou een beetje inderdaad. een beetje. Ik moet je zeggen, het eerste wat ik vond... vond ik het zeer eervol. Dat is eerst. Maar dat is dan mijn kleine ikje, om het zo maar te zeggen. Ik vond het gewoon ongelooflijk eervol dat ik vermeld werd door Gates in de Time magazine. je, kun je, nagaan. Ja, ja. Ik zou zeggen, Ken imagine? kun je nagaan. Ja. Maar uh, ik, ik werd gebeld door een Indiaanse mevrouw. Of ik stuurde een mailtje of, of ze bij me kon werken. Ik zei, wie, wie denkt u dat ik ben? Nou, u staat, uh, ik, ik hoorde over hun een organisatie in een Time magazine. Een interview met Bill Gates. Toen moest ik naar het Haarlem station fietsen. om dat tijdschrift te pakken te krijgen. Want dat had ik helemaal niet gezien. Nou, zodoende. Maar wat is er gebeurd achter mijn rug? Heeft dus uh, die, die, die Financial Times, die, waar ik het eerste uur over sprak, waar de, mijn Access to Medicine index in stond, die is uh, op het bureau gekomen van Bill Gates. En die heeft toen gezegd, nou, die gaat niet Wim Leer wat bellen in Haarlem. Hij heeft toen gezegd: we gaan dit, mo dit model, dit idee is een goed idee. Dat gaan we toepassen voor de voedselsector. Zo ja, is het begonnen. En mijn vraag was: bouw je het er ook niet oh, Als ja. de kleine ik bevredigd is, zeg maar, bouw je het niet... een klein beetje? Ja, nee, dat is in de... toen vond ik dat uh, heel erg eervol. Maar inmiddels denk ik: Goh, hoe is het eigenlijk mogelijk dat hij dat toch zo gedaan? Waarom zou, hij... zou het niet netjes zijn geweest? Als gelukkig je je vraagt... is dit in Nederland. Want ik wil natuurlijk mijn geldschieter niet. Uh... Uh, nee, maar het is een hele normale opmerking. Dat het ja, idee eigenlijk ja. gekopieerd wordt. Kijk, ja. uh, uh, jazzmuzikanten zijn vaak blij uh, als, als hun ja, uh, ideeën ge, gejat wordt. Ze dus ja. zeggen, eervol, iemand speelt mij na. Uh, wij denken toch al heel snel van... Uh, je, je, goed, luister, vriend, je gaat wel met mijn idee op te lopen. Ja, nou, geld, dat, daar denk ik echt niet aan. Want daar, daar ben ik niet mee bezig. Dus dat kan me niet schelen. Geld er, het gaat erom dat dit de wereld echt een handje helpt. En als ze het doen, dan vond ik het heel eervol. Maar ik had het ook wel eervol gevonden als hij had gezegd: Goh, zou jij, uh... dat hij mij benaderd had, voordat hij het zelf had gedaan. En de zaden, ik... dat, dat pak je wel zelf op? Nou, daar zijn wij bezig. We zijn bezig om die organisatie uh, uh, op poten te zetten. Maar ik wil zelf uh, me concentreren op, op medicijnen. Uh, omdat uh, aangezien wij het, uh, de voorloper zijn van alle andere indexen... moet dit natuurlijk wel heel goed blijven gaan. En iedere keer zijn we toch op een ontdekkingstocht. Maar zadig ga ik me wel degelijk mee bemoeien, zodat dat goed gaat. Maar het is niet klaar, de medicijnenindex. Ik bedoel, uh, een niet kopieerbaar model... wat je eens in twee jaar weer af uit de kast kan trekken? Nee, ik, ik weet iedere twee jaar niet wat er weer gaat gebeuren. Het was voor mij een volkomen verrassing... dat weer van uh, gisteren de pers het echt zo breed oppakt. Want voor hetzelfde geld zeggen ze... ja. Ik had twee jaar geleden ook al een index gezien. Er zijn wel een aantal veranderingen, maar ik vind het niet interessant. De pers vindt dit nog steeds heel erg interessant. Maar het In model, echt, want ik, ik vroeg, is, is het klaar, zeg maar, het werk? Nee. nee? Ja, tenminste, ieder, je weet niet wat er nog over twee jaar gaat gebeuren... als we hem weer uitbrengen. Dus, en die bedrijven, het is pas klaar... als die bedrijven van elkaar niet meer verschillen op dit gedrag. Want dan heb ik niks meer te meten. Dan is het pas klaar. Nou, volgens mij hebben we nog wel een paar, een tiental jaren te gaan. De vraag is of we dat bij leven nog gaan meemaken dan. Ja, precies. We gaan uh, muziek luisteren. Iedereen uh, die wil, pak de telefoon en reageer. Um, en de vraag is, uh, 2 miljard mensen die geen toegang hebben tot medicijnen... hoe kunnen we dat uh, proces gaan keren? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna.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 Somewhere down the road When somebody Vlin uh, ongeveer. een van de mensen die in de Travelling Wilburys uh, zit. die End of the Line heet uh, dit liedje. De gast ook in dit uur van de uh, kaasroeder, Wim Lerenveld... van de Access to Medicine Index, die gisteren uitkwam. Uh, gisteren, dat is dan uh, woensdag. De 28e. Ja, het is, vandaag, oh, het is alweer vrijdag hè, vandaag. Oh wacht, ja. Ja, dus uh, eer, eigenlijk alweer eergisteren. Ja. Um, mevrouw Roos, goedendacht. Goedenavond, meneer. U mag het zeggen. Uh, ik wil u, ik, heb ik die meneer zelf aan de telefoon? Ja hoor, heeft, oh. uh, ja meneer Lerenveld, luister het mee. Ja, ja, hoor. Ik wil u eerst hartelijk feliciteren met wat u tot stand gebracht hebt. Dat is het enige positief wat ik in maanden op de televisie gehoord heb. Bij alle kwets van uh, wat ik de laatste maanden op de televisie en op de radio hoort. Maar en Dit is de radio, hè? Ik, ik spreek nu met de radio, ja, ja. dat weet ik wel. Waar heeft u ook naar de tv gekeken? Ik heb gisteren aan tv gekeken en ik dacht, god kwaad, die man nu ineens is op, kom bellen om te feliciteren. Nou, wat is dat leuk. Dat Want vind ik nou toch wel heel leuk. een goed initiatief wat u genomen heeft. Ja. En ik ben zelf maar AOW'er, meneer. Ik heb echt moeten touwtjes aan elkaar knopen. Maar ik stelde die meneer er net voor, waarvoor doen wij dat in Nederland niet verplicht stellen om 5 euro, bewijs aan spreken, per maand van onze ziekenfonds gewoon daarvoor te... Nou verplicht te stellen om die, om die landen te helpen. Voor die kindertjes, die daar, als je die televisiebeelden ziet... het is gewoon een verschrikking. En als het allemaal vrijwillig moet gaan met, met giften van uh, bedelerijen... hoe ik het dan met mijn naïeve woorden zeg... dat vind ik dan treurig. Dat is tenminste iets... Dat definitief is dan. Wat maakt dat dan uit om 5 euro te verplicht te stellen voor onze ziekenpremie? Wij die allemaal zelf medicijnen krijgen voor alles wat we mankeren. Dan zouden we zo'n fijn gevoel hebben dat die kindertjes daar ja. beter worden. Ja, Wim Lerenveld, wat vindt u van dit idee? Mevrouw, ik vind u een topper. Nou, ik vind u, u echt een topper. En dat, dat, dat vindt u van mij, dat weet ik. Maar als ik u zo hoor, dan denk ik, goh. Uh, uh, uw me ja, de menta die mentaliteit die zit niet overal zoals die bij u zit. En u moet zo blijven wat u nu zegt. Ja, ik, ik weet niet of het een oplossing is. Het moet uitgevoerd of... worden, meneer? Ja. En, en En zeg nogmaals. De gebedelerij met al. Prachtig werk. Waardeer die mensen hoor, Die zich daarvoor instellen en alles. Die zich daarvoor bereid voelen en alles. Maar wat is nou 5 euro ja. in de maand. Hè? om die mensen die daar zo liggen te sterven van ellende... die niet geholpen kunnen worden. Ja. Ik, ik zeg het nogmaals, meneer, ik vind u een topper. Ja, nou ja, ik, ik... En ik wil u daar alleen mee uh, feliciteren of confronteren... Ja. dat mijn gevoel daarbij sprak in maanden... wat ik op de radio en de televisie gehoord en gezien heb. Is dus het enige positieve wat ik eens de laatste tijd gehoord heb... wat ik u net al zei, en dat mag gezegd worden... Ja, vrouw, ik zeg, ik ja. ben geen rijkheid, ik ben gewoon nee. een vrouw die mijn hele leven tot mijn 71ste hard gewerkt heb van mijn 14e jaar af. Oorlog meegemaakt, mijn vader kwijtgeraakt in de oorlog, al die toestanden meer. Maar ik vind dat zo mooi. Nou, ik vind het geweldig ja. wat u hebt. Maar mevrouw, ik zal je zeggen, van u zeggen, van juist van u vind ik dit compliment zo ongelooflijk waardevol, dat u dat weet. Nou, we, okay. we zijn er niet voor om samen elkaar te complimenteren. Nou, nee. heel af en toe mag het wel. Uh, ik, vind, ik vind het prachtig. En ik wil u heel hartelijk danken voor het, voor het bellen, mevrouw Roos. Graag gedaan. En ik hoop dat, dat, dat daar naar geluisterd zou kunnen worden. Dat, ja. dat onze regering iets goeds doet. Hè? Ja. Dat de mensen dan ja. ook eens denken... jeetje, dat is tenminste iets wat, wat uh, goed is. Ja. Hè? Dat we daar die arme landen mee helpen. En dan zijn wij een klein Nederland... maar al onze westenlanden die het allemaal zo goed hebben... Nou, ik zou het zo geweldig vinden als dat voor elkaar kwam. En dat gewoon... normaliteit zou ik dat persoonlijk ja. vinden. Oké, okay. dank u wel. Dank voor dat uw reactie. Graag gedaan, meneer. Dank u wel. En heel dank voor het luisteren. met uw werk. En maak u zelf niet te druk, want u moet nog lang leven. Ja, zeker. Nou, ik hoop dat u ook nog heel lang leeft, trouwens. Nou, ik ben al oud. Maar... Nou, dan nog. Graag zelfs. <laughs> Alsjeblieft. Dank u wel. Hartelijk dank, meneer. Dank voor het bellen. Wim, heb jij, wat voor reacties krijg je nu... Uit uh, de buitenwereld, op wat je doet? Uh, welke uh, buitenwereld? Uh, nou vroeger? ja, kies er één. Je grootste criticars hebben gehad. Kijk, de farmaceuten die, uh, die, die reageren met gewoon wat... Die, die, die, het feit dat die de bedrijven dus te lijden zijn op dit vlak... dat is het fascinerende. En ik word af en toe gevraagd nu ook voor andere sectoren. En dan, uh, ja... Dan blijkt dus dat dat, dat, dat mogelijk is. En dus ja, uh, ik... Maar je zei straks in, in, in het eerste uur in een bijzin dat je de, de, de, de aanvragen voor, voor spreekbeurten zo bij niet meer aan Nee, dat klopt. Ik moet nu keuzes maken. Ik zit volgende week dus in Parijs en in uh, Londen ook. Onder andere bij uh, Goldman Sachs uitgenodigd om daar uh, hun relaties uh, te bespreken de grote zakenbank die ook, uh, ja, laten we zeggen, niet altijd even goed gehandeld heeft in de crisis, maar wel nog steeds heel invloedrijk en misschien word ik gebruikt, maar ik wil wel graag vertellen uh, hoe wij denken over uh, hoe wij die farmaceuten kunnen bewegen. Dus zij, wij komen daar dan terecht, wij gaan daar weer presenteren Parijs. Maar ik kan ja, maar dat, dat is wel een hele grote naam, toch? Als Goldman Sachs jou vraagt om te komen, vond ik wel voor een ja, dat vond ik, dat vonden wij wel, uh, ja, een, een uh, Gaan we dus, dat gaan we dan ook doen. Dat vonden u wel een dingetje. Dat het, ja. dus met al, maar in Parijs zijn er een, een groep beleggers die uh, met ons uh, graag met ons wil spreken. En, uh, ja. Die beleggerswereld, hoe reageert die nu? Dat is voor mij een, uh, dat is een, een doorbraak dat die beleggers. Uh, uh, eigenlijk, die beleggers, die willen ook hun rol spelen in de wereld. Wij ja. denken uh, het is niet alleen mevrouw Roos, maar het is ook. Uh, overheden, maar er zijn, er zijn farmaceuten die goed willen doen. Maar er zijn ook beleggers die denken, ja, maar wij hebben ook een rol. Wij willen ook goed doen, want wij hebben geld van pen pensioenen, van mensen die gewoon uh, aan ons vragen, besteed het goed, besteed het aan duurzame zaken. En als je dan in farmaceuten belegt, we het dan in farmaceuten die verantwoordelijkheid nemen met de wereld. Maar het is nou, wel heel opmerkelijk, want ook daar is dus blijkbaar een omslag gaande. Daar is zeker een omslag. Nou, ik, ik vind het een omslag, hoor, ja. Uh, daar is een omslag gaande, want daar want zijn steeds... de hele bankencrisis, sterker nog de hele economische crisis, is verergerd... of misschien wel veroorzaakt door het feit dat beleggers alleen maar één ding wilden... namelijk rendement. Ja, nou, je hebt meerdere soorten beleggers. Je hebt de beleggers die hier rekening mee houden... en je hebt de hardcore mainstream-belegger. De hedge fund, liefhebbers Ja, dat is volgens mij nog een slagje erger. Feit is dat uh, wij willen zelfs betekenisvol zijn... voor de mainstream-beleggers. Dus de harde, keiharde beleggers die het om geld gaat. Omdat we daarmee, als we in die wereld... en daar komen we terecht... er zijn bepaalde mainstream-beleggers die hebben gezegd... dit is een goede index. Want daarmee leren we hen... ook dat niet alleen korte termijn geld interessant is... maar lange termijn investeren in dat soort landen... uiteindelijk voor die bedrijven goed is voor hun toekomst. Iemand belde die zei... Uh, laten we de ziektekostenverzekeraars uh, maar dwingen... om alleen nog maar medicijnen in te kopen... bij bedrijven die hoog scoren op jullie index. Dat is een, een, een, een, een wel een mooie gedachte. Maar meteen een, een, misschien voor patiënten... Een, uh, wil ik natuurlijk niet risicovol zijn. Een patiënt moet gewoon behandeld worden met het beste medicijn. Dus een arts... En misschien ook een ziektekostenverzekeraar moet gewoon ervoor zorgen dat een patiënt het beste medicijn krijgt. Maar inderdaad, ik, vind dit een, uh, ik ben nieuwsgierig naar uh, uh, wie achter deze reactie zit. Het is interessant dat als die zorgverzekeraars een keuze hebben van welke als er een keuze gemaakt moet worden van welk bedrijf ze bepaalde medicijnen afnemen, dan zou ik zeggen, dan heb ik wel een lijstje. Uh, met gegevens hoe je die keuze dan in voordeel van bepaalde bedrijven kan laten uitvallen. Ja, maar in veel gevallen zeg je, is die keuze niet... want ze bezitten eenmaal een patent op een bepaald medicijn... en dan is de schade groter dan de winst. Het moet, ten eerste moeten die patiënten goed behandeld worden. Dat is nummer één. Mevrouw Van der Poel, goede Goedenacht, meneer. Ja, mevrouw Van der Poel uit Leiden. Uh, ik allereerst, maar niet iedereen zegt, meneer krijgt al ontzettend veel complimenten. Maar die zijn vechtlust en zijn vasthoudendheid, daar heb ik zo'n waardering voor. Maar uh, nu mijn idee, tenminste mijn idee, waar ik me erg is... ...en al die medicijnen die in ons land alleen al gewoon weggegooid worden. Ja. Er worden medicijnen voorgeschreven die de mensen niet eens ja, innemen... En, en ik, ik begrijp dat niet, want ja, maar het gebeurt. Hele ladingen worden er bij de apotheek gebracht en dat, dat verdwijnt gewoon in een container weg. Ja, het doet pijn in je ogen af en toe als je ziet. Uh... Kunnen we daar niks? Het kan dat nou niet op de een of andere manier. Ja, de farmaceutische industrie die denkt alleen maar omzet, kassa, prima. Maar het, het is schandalig. Wim? Ja, ik denk dat die farmaceutische zin het ook niet kan voorkomen. Het is natuurlijk een bepaald systeem. Die artsen die schrijven het voor. Uh, mensen zijn opeens meer beter. Die, misschien schrijven die artsen wel soms te veel voor. Of wat dan ook. Die moeten keuzes maken. Er moet snelheid. We, we, we moeten door in het leven. Dus misschien heeft het ook wel te maken met de haast die we hebben. Maar uh, feit is, ik wil alleen maar zeggen... dat die medicijnen die we over hebben... die kunnen we in ieder geval niet naar andere landen sturen. Want dat is niet de bedoeling. Nee, hè, dat weet dat u wel, hè? dat die, die kant kunnen ja, we niet op. Ze zijn misschien nog wel eens over, over de datum heen. Ook dat, dat iemand overlijdt in de familie, die vindt een kastje vol met ja. uh, medicijnen. Zo zal dat ook wel gebeuren. Maar, maar ja... ja dat is, he, he, ik, zou daar, ik zou daar geen oplossing voor weten. Maar ik vind wel dat uh, artsen uh, zouden wellicht uh, uh, hierop aangesproken kunnen worden... in sommige gevallen. Dus je kan altijd de vraag stellen... goh, dokter, heb ik zoveel nodig? Ik, dat denk ik. Ik ja, weet nou, het niet. Ja, het is dat niet dat mijn... Dat uh... met, met ik, mee, meteen... met, ik kreeg migraine... Uh, migraine... Uh, had ik toen last van... Uh, jaren last van ben ik overheen gegroeid. Maar goed, dan kreeg ik op een gegeven moment... een... Uh, een, een, uh, een uh, iets, iets van vijftig... Uh, medicijnen kreeg ik, kreeg ik een bonnetje. Ik zeg, ik heb zoveel niet, niet nodig. Nee. Ik zeg, ik, ik, nee, dat is nou, het moment. Want het, het werd steeds minder, maar ja, nou ja. In de apotheek heb, heb ik gezegd, ik zeg die, die wilde er dus zoveel niet. Nou ja, maar ik, ja, ik had toch dat, dat, dat briefje, dat was gemaakt. En ik, ik moest dat dan toch maar nemen. Nou, ja, ja. Dus, nee, er gebeuren he. af en toe wel rare dingen. Ook uh, als iemand in het ziekenhuis heeft gelegen... Uh, en ook een hele bak medicijnen mee te terugkrijgt naar huis... dat wil ik nog wel eens uh, volledig dubbelen met wat een gewone huisarts voorschrijft. Ja, ook zoiets, ja. ja dat, dat. Nou ja, ik bedoel... Nou, dat, dat, dat is gewoon verschrikkelijk. Net zo goed als al dat eten wat weggegooid wordt. Het is, we leven helemaal verkeerd. Maar ik heb nog een idee. dat gaat Want de basis van alle uh, ellende in die, van de armoe in de, de landen... is dat de kinderen niet, niet naar school kunnen... of uh, zuiver alleen ze moeten meehelpen verdienen... Maar als nou die kinderen, die, welners, die, die als ze naar school gaan, dat ze dan het geld krijgen... ja, ik weet niet hoe het georganiseerd kan worden... maar ja. dat, dat, de, dat het geld wat ze anders in de fabriek kunnen uh, verdienen... dat ze die op school krijgen. Hmm. Dan gaan die kinderen wel naar school. Ja, ja, ja. ja. Nou ja, het is, ja... Ik vind het een goed idee, maar ja... Dat gebeurt uh, wel, hè? Dus dat uh, uh, eten, zelfs eten, voedsel... Dus ja, geeft... goed, goed, ja. goed, goed, goed. Maar ja... Maar dan kan het hele gezin niet, niet, niet van leven. Van één bordje eten was een kind op school krijgt. Maar dat, dat er een systeem ont zou kunnen ontstaan... dat, dat die... Ja, je er kan ook weer uh, noemen dat diefstal en corruptie optreden... als ze weten dat er op scholen geld staat wat uitgedeeld wordt aan de kinderen. Ja, dat weet ik ook niet. Maar, maar dat zou een begin kunnen zijn... dat okay. kinderen niet meer naar de fabrieken hoeven. Oké, okay. veel dank voor uw reactie. Maar misschien komt het, kan u het ergens deponeren. Nou ja, we, we hebben het nu geopenbaard, uw idee. Ja. Hopelijk ja, heeft, okay. dat, heeft dat zijn nou, werking. Uh, Dank u, u wel, mevrouw Van der Poel. met al uw werk. Ja, en, uh, dank u wel. En compl complimenten voor alles wat u, wat u al gedaan hebt. Dank u wel, hoor. Ja, Goed. dag, niet. Dag. Ineke, tot slot. Ineke Koring. Dag. Ik heb uh, 15 jaar gewerkt met uh, medische posten in Nicaragua. En het was een project dat ik zelf heb opgezet. En ja, het was voor mij ook een beetje het wiel uitvinden van hoe doe je dat met een medische post. En... Ik heb toen ontdekt dat uh, het leuk was om mensen op te leiden. Ieder dorp heeft wel een vroedvrouw of ieder geheugd heeft wel iemand die iets met medisch, meer van medicijnen af weet. En uh, we hebben toen dozen uitgedeeld, medicijndozen. En mensen wilden eigenlijk best wel wat betalen... De, wij zijn toen ook geholpen hoor, door de nonnen en ook door verschillende farmaceutische fabrieken. Maar wij konden toen zeggen van, goh, mensen kopen tegen heel gering bedrag de medicijnen. En het werd gewoon in de doos van hetzelfde geld netjes weer aangevuld. Oké. Okay. Dus dat was ook een, een manier om te zorgen dat je uh, ja, niet iedere keer de mensen dure medicijnen voor hoefde te zetten. Nou. En ik had in, zelf in Manaak, in een sloppenwijk woonde ik... had ik een wat grotere apotheek... en ik had contacten met de farmaceutische industrie. Maar ook als er extra medicijnen nodig waren... dan waren ze niet te beroerd om het te geven. Dus ja. ik heb er eigenlijk wel heel positieve ervaringen mee. Oké. Okay. Wim, wil je nog iets op zeggen kort? Want we zijn al bijna aan het einde. Nou, wat ik wil zeggen is dat... dat uh, ik geef u ook volkomen gelijk dat... Uh, weet je, het is allemaal... De bereidheid is echt groot. Maar als mensen maar met elkaar praten... en gewoon... Ja, dat merkte uh, ik ook. De bereidheid is groot. En dat, dat hoor ik ook aan u. En dat, uh, Ik weet dat ook van de farmaceutische Ik ken vele mensen die samen willen werken om zaken op te lossen. En dat is... Uh, Prachtig. Ja. Ineke, hartelijk dank voor jouw reactie. We gaan afsluiten hier. En nog één ding uh, wil ik je nog even vertellen. Dat een mailtje komt van Paulus Vis. Geachte redactie. Wat ik ervaar in dit programma is bevlogenheid en liefde. Dank. Ja. Bijzonder. Nou, die mag je, uh, Bijzonder. Ook, ook die mag je in je achterzak mee naar huis nemen. Wim Lerenveld, hartelijk dank voor het feit dat jij twee uur lang hier te gast was. Ja, jij ook Frank. Erg leuk. Graag gedaan, met heel veel plezier. kan niet anders zeggen. Um, ja, en op nu naar de volgende index, hè, over twee jaar. Ja, en er zit hier nog een team van mensen om dit laatste minuutje van dit programma. Nou voor elkaar te boxen. De nachtsuster Astrid de Jong staat hier al uh, koffiedrinken, okay. geloof ik, uh, klaar om hier zometeen uh, de, de de microfoon over te nemen. Uh, zometeen dus op Radio 1. Omroep Max Astrid de Jong en morgen Klaas voor in uh, Kazeluna ontvangt uh, zanger uh, Lee Towers dat morgen, maar eerst dus uh, Astrid de Jong. Dank, nogmaals Wim en veel plezier.